Jobboot met het NOS-journaal. De Syrische oppositie waart bestand doorgaan. Volgens de woordvoerder zijn sinds het bestand gisteren inging... 29 doden en tientallen gewonden gevallen. Er worden onder meer luchtaanvallen in het noorden gemeld. Wie die uitvoert en met welk doel is onbekend. Volgens Syrische rebellen zit Rusland erachter, maar Moskou ontkent dat. Rusland op zijn beurt zegt dat een stad in het noorden... die in handen is van de Koerden, is bestookt vanuit Turkije. Het staat het vuren moet op 7 maart leiden... tot nieuw vredesoverleg in Geneve.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 Bij een bomaanslag in Baghdad zijn tientallen mensen om het leven gekomen, melden de Iraakse autoriteiten. Eerst was sprake van 31 doden, maar volgens sommige bronnen is het dodental opgelopen tot 70. Er zijn meer dan 100 gewonden. Twee zelfmoordterroristen bliezen zich op in een chiëtisch deel van Sadr City, waar de markt voor mobiele telefoons aan de gang was. IS heeft de verantwoordelijkheid voor de aanslag opgeëist. Het weer vannacht helder, het vriest 1 tot 3 graden. Morgen zonnig, alleen in het noordwesten, in de ochtend nog wat bewolking. Het wordt een graad of 6. Dinsdag in de loop van de dag regen en in het oosten natte sneeuw. Ook iets lagere temperaturen. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu het laatste uur.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 ZANG I'm stehen wir in deinem licht und singen dir lieder heir im glanz deiner majestät auf den stufen vor deinem thron